Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. Langstraat. Langstraat FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. En jawel iets over vijf, vier over vijf om precies te zijn. Bedankt aan Sebastian Wolf. Is dit een nieuwe aflevering. van langs gaat er weer. Oh, Single van uh, Jocelyn Brown uit uh, 1984. Belangzater en funk uit. En dit is Human Body. Let me get you 9 over 5 precies. Die. The best things in life to have, I never cut and dry. Say for some satisfaction, satisfaction you'll get. Oh, baby, come look my way, let me get you wet. Let me get you wet. Uh, uh, let me do it to you. Let me get you wet. Oh, oh, oh, let me get you wet. Never stop for less. Let me get you wet. Cause you got a lot of dry ideas, thinking just too slow. Come with me, I'm gonna juice you up. Baby, don't let go. You said don't tell, but I want to. Your secret I kept. Oh, baby, let me do it to you. Let me get you wet. Let me get you wet. Ooh, let's end the war. Let me get you wet. We could have so much more. Let me get you wet. Oh. If you never thought it could be Just wait and see Come on girl, let's be free Let me do it, baby Dan is het dit wel LJ Reynolds. Wait all that facts was up. Souvenir nu. 1977, Odyssey die je ook wel kent van Going Back to My Roots. Dit zijn ze met Native New Yorker. Door de maxi uitvoering ervan. De discotheek van 1977, zomaar eraf getrokken. De maxi-versie van Adesie, Native New York. Souvenir 1977 was dat. En dit is Slave. The World is out. Uit de playlist. En hierna hoor je Philip Bailey vanuit de The Fire. Via Go With Love. Langs staat de een Funk Night. 8 voor half 6. En mooiste muziek, de Midden-Brabantse eet erin. Philly Bailey Via, Go in love. En wederom, een souvenir, Fatback is het. Gigolo, komt de 1981. Daarna hoor je Conan Abrams, de like tweede. He's a gigolo Get up and dance Give him a chance Come on, come on He's a dickhead He's so willing He's a gigolo Get up and dance Give him a chance Come on, come on You know that eh? I'm the kind of man That went through fire I set their imagination as as I Yes, I did, baby They tried to abuse me and misuse me, but I'm hip to the game, that's cause I'm bad, baby. Yeah, I've been out here a while, I've been doing it in style, cause that's how I made my name. Oh, but I ain't lonely no more. Come oh, on, come on, watch the band. Rocking so komt uit 1985 en, 80. en nu iets heel zeldzaams. Frans werk heet Sydney. Let's Break, Smurf, de dus zaakjes. Het gaat hier over Sydney, Dutail, een Franse televisiepersoonlijkheid uit de jaren 80 die ook de hiphop inging. Hier is hij dus met Let's Break. family with black, one and school. Such as T-Tax, Dr. Friend, Berlin, and Master Max. You remember Rick up and don't forget MC Sidney French. What would I like to introduce you at this time? is an ill-recorded of this cool thing. Gains to beat, g a that's taking off to speak. Ik het het 1985, Desband. LP heet Hotspot. Maar dit is het Als ik het goed heb, is dit het openingsnummer van het album. Erg onbekend, maar heerlijk om naar te luisteren. En vooral in dit programma natuurlijk. En dat geldt ook voor deze Iron Jury samen met Ches Jenko. Trust is a must. A you must have trust. Weer eens een keer van Single Life van Cameo uit 1985. Souvenir was dat. Is dat. En dit is Betty White, Share my love. Tot 6 uur, niet voor 6 uur. En de reclame. En na 6 uur zijn we weer terug met aflevering, met deel 2 van aflevering 101. Dus we beginnen we dan met Reggie Griffin. Techno funk de funky. Tot negen uur tot zeven uur vanavond Brian. crying.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 Minister Bijleveld van Defensie is teleurgesteld in president Trump... ...omdat Nederland en andere bondgenoten niet vooraf zijn geïnformeerd... ...over de aftocht van Amerikaanse troepen uit het Noordoosten van Syrië. Volgens Bijleveld ga je zo niet met elkaar om. Zondag maakte Trump na een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan... ...via Twitter de Amerikaanse terugtrekking bekend. Nederland maakt deel uit van de anti-IS-coalitie... En Bijleveld snapt dan ook niet dat Trump vooraf niets heeft gezegd over de aftocht. Na Nederland en Finland heeft nu ook Duitsland besloten om geen wapens meer te leveren aan Turkije na de inval in Noord-Syrië. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas zegt dat de geleverde wapens in Syrië gebruikt kunnen worden... ...en dat de bondsregering daar geen goedkeuring aan kan geven. Vorig jaar exporteerde Duitsland voor meer dan 240 miljoen euro aan wapens naar Turkije. Dit jaar voor ruim 184 miljoen. Land- en Noord vraagt hun leden komende maandag om 12 uur te demonstreren... ...bij de provinciehuizen in Assen en Groningen. De LTO wil de provinciale regels over stikstof van tafel. Omdat ze vooruitlopen op landelijk beleid en grote gevolgen hebben voor de boeren. Gisteren gingen agrariërs uit Friesland en Brabant al naar hun provinciehuizen. Friesland schrapte diezelfde dag nog de voorgenomen stikstofregels. LTO-Noordvoorzitter Bruins wil dat ook de andere provinciebesturen worden wakker geschud. In een vakantiepark in het Noord-Hollandse Opmeer is afgelopen nacht een 22-jarige vrouw onder bedreiging van een vuurwapen ontvoerd. De vrouw afkomstig uit Polen werd door een aantal mannen meegenomen uit een vakantiehuisje waar ze met een paar anderen verbleef. Ze vertrokken rond één uur met haar in meerdere auto's. Volgens de politie heeft de ontvoering mogelijk te maken met relatieproblemen. De vrouw die nog niet terecht is, is volgens NH-nieuws vermoedelijk inmiddels in het buitenland. Het weer bewolkt en regenachtig behalve in het zuidoosten van het land. Daar is het droog met brede opklaringen die zich later uitbreiden over de rest van het land. De zwakke tot matige wind draait naar oostelijke richtingen en het koelt komende nacht af na 10 tot 15 graden. En tot zover, het Radio nieuws. Mis geen enkele wedstrijd van RKC Waalwijk. Kijk voor het meest actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. En koop meteen je tickets online, www.rkcwaalwijk.nl.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 en Waalwijk. Info en Hits Griffin en techno funk midden, ook was dat. open deur twee uur Dan langs de lucht aflevering 101. mee later in dit uur hoor je trademark change de goddamn Johnson, Morris Day, Freddie Jackson. George Clinton, Freedom, Code Red, Evelyn Champagne, King, Don Blackman en Autumn. Dit is weer zo'n voortreffelijk werk van Sherelle. Fragile, handle with care. 2. Mark. sorry uh -huh. Zo heet het nummer. uh -huh. 13 voor half 7. Langs zat er fun night. Souvenir. Change. Niemand minder zou ik bijna zeggen. On top. 1981. Al is dat natuurlijk mijn mening maar. Maar daar waren ze wel bekend mee geworden. Stormdust. Snel page track is het. Be... Van een aantal jaren later. I came here to party. Dat waren de Brothers Johnson. Mark van den Hoek. FM. Met de funk agenda. Bij PKHS aan de Heuvering 94 in Tilburg wordt vanavond het Red festival gehouden. Het begint dadelijk om 9 uur en entree kost in de voorverkoop tussen de 30 en 40 euro. Dan in de FNA in Eindhoven, daar kun je vanavond dansen op disco, hip hop, R&B en ET zal ook wel wat funk bij zitten, hoop ik. De FNA vind je aan de Dommelstraat 2 in Eindhoven. De entree in de voorverkoop is 15 euro. Het begint om 10 uur dus vanavond. En dan tot slot bij Van Aken in Den Bosch. Daar wordt vanavond de African Disco Club gehouden. Je kunt daar dan genieten van Disco, Trap, Tropical en Afro. Deurverkoop is 10 euro. En Van Aken vind je aan de tramkade 24 hier in of daar in Den Bosch dus. En dit is Morris Day. Van de Time natuurlijk. Die ook bij Maxi hoor je... Jackson was dat met een wat later werkje. En dit is George Clinton uit de playlist Intense. Is. Twee weken lang al freedom, and I won't give up. Won't give up. Bij de Bend Funk Night 101. So Het was gezellig vorige week, hè? bij aflevering 100. Nog bedankt voor de felicitaties en zo. Stellen we erg op reis hier bij Langswaarder En dit type muziek wordt eerder in Washington DC gemaakt dan in Virginia. Dit komt uit Virginia. Ook een klein beetje in die buurt, maar goed. De sfeer van de zone, zeg maar. Coat Red. Hier is Virginia. Go. Go, go. The way you do Beijing 1985 schrijven. Het was personal touch. En dit is ook een grootheid. Don Blackman, you ain't hip. De ene na laatste van dit programma. You ain't hip, I'm You ain't good, I'm on the jump are you ain't, you ain't What do you mean? Why don't you clean up your life and empty the trash somewhere else? Not in my head. Hey, am I? Are you ain't, Are you ain't here Come on, you heard us But You ain't hit. I'm on the jump and you ain't Die Maakte dat was heerlijk. Is helaas ook niet meer onder ons. Dan blijkt me wat dat we gaan eruit. Altijd mijn chill sound. En, sure en nieuws voor je Peter Sterrenbeurt in Peters Platen parade. Waar langs gaat erin. en mij hoor je voor week weer naar Sebastian. En vijf uur, dus tot dan. Amen.